Deel 2 alweer van uh, Sanford Sport. En ik zit te wachten op Henny Ruckert. Nee hoor, daar maar, hoef je helemaal niet op te wachten. Henny Ruckert, ja, hoe ben helemaal niet op te wachten hoor ik net. Ja, op oh, daar nee. zit je. Wat wil je, lunch of zo? Moet je, je beter gedragen hoor. Wie? Jij? Nou, zeggen dat ik voortaan voor de lunch zorg. Nee, nee, alleen twee vandaag. Puntjes, alleen omdat vandaag. ik geen puntjes op de uur heb. Nee, boven de Henny. Oh. Okay. Zo Henny. Nou, oh. uh, heb je lekker uh, even uh, kunnen verpozen? heb koffie is. van me gekregen. Dus, uh, We gaan even aan onze technicus vragen of die een van de belangrijkste mensen die wij uh, hebben gehad de afgelopen week, Of die niet even wil bellen, dat is namelijk Tom Box. En ik ga jou het nummer geven, beste man. Ja. Dat gaan we allemaal in de uitzending doen. Nou, dat lijkt ja, dat dat dat dat dat mij niet verstandig. Ik, ik zou het even op een papiertje zetten. Zullen <grijpselen> wij gewoon eventjes wat nieuws doen? Even kijken hoor. Ja. Uh, Jasper Sielissen. Ik zie niks door die zon hier, jongens. Jasper Sielissen, die heeft... Uh, oh ja, natuurlijk. Dus ze speelde tegen Moussia. Het is een derde divisieclub. Dus in het bekerduel Dat was een eitje. 5-0 voor Barcelona. En uh, Silas hield zijn doel schoon, maar dat was niet heel erg moeilijk. Maar hij kreeg verder nooit kansen hè, bij Barcelona. Dat is wel jammer, hè? Nee, maar hij heeft wel gezegd dat hij heel graag wil, uh, wil blijven. Dat er op ja. het ogenblik ook aanbiedingen zijn. Dat maar maar wel, dat hij he? toch kiest voor Barcelona. Ja. Dat is het, uh... ja, terwijl hij nooit aan de bak komt. Toch wel zonder. Ja, want het vind... was altijd een, een, een, een hele goede keeper. Waarom zou zo iemand nou zo lang aan de bak blijven? Ik bedoel, uh, je, hebt, je, je, je wilt toch keeper. Je wilt toch op doel staan ja. altijd? Ja. Is dat alleen maar contracten en mooie salaris Dat ze niet. erbij krijgen? Ja, in het geval van Silas weet ik het niet. Maar, het maar Trainen iedere dag, joh. is toch heerlijk. Lekker centen krijg je. Het is altijd mooi weer. Hey, en die hebben ja, uh, altijd reserve staan. Dat, is toch, uh, dat lijkt mij als een Al kip in de, kieper, de, beken, de, de, dat, in de Die Lucca ja. Die uh, Van uh, is die ja, Real, Real Madrid. Ja. Die uh, zou zo'n 900.000 euro te weinig hebben afgedragen aan de belasting. Dat en, uh, zijn trouwens alle mensen van Real Madrid, hè? Dat ja. Nou ja, in ieder ja, geval, de, de Spaanse zo. aanklagers zijn nu specifiek op zoek naar hem. Dus uh, ja. hij uh, zal zich moeten verdedigen. Hé, hey, Gerard Nijkamp, zegt hij daarom je wat? Ja, dat is heel lang geleden. Dat is de grote man achter het succes van PEC. Vanavond ja. is PEC Utrecht. Ja. Ja. En uh, deze man is als voorzitter van de technisch platform Eredivisie... wil die snel knopen doorhakken op cruciale uh, vraagstukken. Het is wel een baasje hoor. Ik bedoel, dat heeft hij toch allemaal maar neergezet. En hij zegt van Schip heeft ons getriggerd. We kunnen slecht winnen. Ja. Maar ja. En weet je wat ze daar ook doen? Vijf procent van alles is voor het personeel. Dus die delen mee. Ik vind het oh. echt een leuke club aan het worden. Ja, en, en, en, ja. Jij had het toen straks over... Um, maar Utrecht wint hoor. Dus, uh, ja. Over Carbo hè? Ja. En uh, wat wil het u OM nou? Ja. Die wil uh, dat... Uh, sporters en medewerkers bij sportclubs... die worden benaderd door matchfixers. Ja. Dat voortaan verplicht ga melden. Hmm. Oké, okay. nou, we, dat willen ze in de wet graag vastleggen. Nou, dat vind ik een goede zaak, ja. toch? Hmm. Ja. Zeg, afgelopen zondag... Jongens, speelde het eerste van HFC... in de tweede divisie de uitwedstrijd... tegen AFC. De echte amateur klassieker. Ja. En in die wedstrijd... Uh, werd op een gegeven moment een man van... Uh, AFC eruit gestuurd. Toen had uh, HFC een man over. Maar toen begon AFC te voetballen. En in die laatste tien minuten is de club echt gered. En ik vraag me nog steeds af, ik heb het ook weer teruggezien... hoe het mogelijk is dat een keeper... in drie, vier instanties... de bal eruit weet te rammen. En ik wil nou toch weten hoe hij dat gedaan heeft. Goedemiddag, Tom Boks. Goedemiddag, Annie. Vertel me, alsjeblieft je geheim. Ja, ja als, als, als dat heel makkelijk was... had ik het zeker, had ik het zeker gelijk gedaan. Uh, um, ja, daar, daar, daar ja, moet je af en toe natuurlijk uh, een beetje geluk bij hebben. Maar ja, je traint er ook uh, je er ook voor om uh, ja, daarin uh, snel situaties uh, ja, uh, te kunnen anticiperen. Je ligt op de grond, je moet nog een keer uh, uh, snel, op de, snel op de voeten. Dus ja, zeker met, met, uh, met mijn lengte die jij natuurlijk wel uh, enigszins kan inschatten. Ja, is dat uh, is dat iets wat.. Uh, ja, wat je gewoon moet blijven trainen om in ieder geval die snelheid uh, uh, te houden en, en snel weer op je voeten te staan. Ja, en zorgen dat je, dat je daar een goede inschatting van kan maken hoe die, uh, hoe die speler die situatie gaat, uh, gaat beoordelen en gaat afhandelen. Dat je daar weer, uh, ja, weer juist op kan, uh, kan reageren. En uh, ja, dan is het leuk als er, uh, er zo'n situatie voorkomt waarin je natuurlijk in een de, in de hele korte tijd, uh, ik denk een seconde of, uh, of 7, 8, dat je, dat je drie... Uh, ja, toch cruciale reddingen kan... kan ja, een uh, korte halen, nee, het weer. Zeg Tom. Ja. Uh, Tom, uh, Ron hier, jouw uh, stadionspeaker, als ik het zo mag zeggen. <laughs> Bij HFC. Hey, um, uh, heb jij daar uh, in al jouw jaren specifiek op getraind? Jij bent lang, hè? Ik ben ook uh, 1,96. Jij bent... Uh, oh. Ja, dat, dat, is dat is jammer. Ik probeer even opnieuw. Ja. Ja. Heb je mijn telefoon? Moet je hem hebben? Of heb nee, je hem erin staan? Oké, bijna nou, dat is jammer. Ja. Uh, ja. Maar, ja, ja. maar ik kan zelf opnieuw terug. bellen. Ik, ja, ja. Wat ik me afvraag, hè, is, uh, en dat wilde ik me eigenlijk vragen. Of hij nou uh, specifiek daarop getraind heeft met zo'n lang lijf om heel snel bij de grond te zijn. Hè? Ja. We, we, we, want ja, ja het, is, het is gewoon een. Uh, ja, het is een lang lijf, maar ook bij zware. Maar op, je moet toch zo, zo snel reageren. Ja. En jezelf in je noodtempo optillen om weer. Ja, precies. Dus de volgende ik ben benieuwd te te of hij daar ook ja. specifieke trainingen ja, ik voor heeft gedaan. Ik vind dat zo knap Ja, Oh, je, je bent er nu? Ja. Oké. Okay. Hartstikke ja, goed voor een terugbeld. Fantastisch. We zetten hier erop. De verbinding was weg. En, uh, Tom ben je er weer. Maar Tom die belt zelf terug. Kijk, dat zijn ja. aardige mensen. Hij is er weer. Ja, ja. hij is er weer. Hey, Tom. Tom, wat ik me afvroeg dus was uh, of jij uh, zeg maar, daar in al die jaren specifiek op hebt getraind. Omdat je, om dat enorme lange lijf van je zo snel mogelijk naar de grond te krijgen en zo snel mogelijk weer op te staan. Zijn er specifieke trainingen voor? Ja, ja, die zijn er wel. Uh, daar ben ik ook wel... Uh, nou, ik heb natuurlijk in de jeugd van Feyenoord en, en ADO Den Haag gezeten. Nou, vooral bij ADO Den Haag ben ik, daar, uh, ben ik daar wel specifiek door, uh, mm. ja, door begeleid uh, door, een, door een goede fysieke trainer die, de, die daarmee uh, mee aan de slag is gegaan. Ja, en daar heb ik gewoon, uh, gewoon heel, veel, uh, ja, heel veel van opgestoken, uh, heel, veel, heel veel van geleerd. Maar ook uh, hele grote stappen gemaakt in, uh, ja, in die snelheid en die mobiliteit. En... Uh, ja, daarna is het, uh, is het toch altijd wel een uh, ja een, een, een, een ding geweest om, om te blijven herhalen. Zeker als je natuurlijk uh, wat, wat minder gaat trainen. Als je het vergelijkt met uh, met in de profwereld. Yeah. Ja, dan moet je dat moet je dat in die drie training wel blijven herhalen. En dat is, uh, dat zijn oefeningen zoals uh, de laddertjes, die, uh, die misschien wel bekend zijn. Yeah. De, de, de loopoefeningen. Uh, maar ook gewoon inderdaad het hele korte, korte trainingsspel van een korte bal, uh, die verwerk je, staan en de volgende bal krijg je in de andere hoek. Ja, dat, zijn, uh, dat zijn zeker wel, uh, wel oefeningen die, uh, ja, die, die, uh, die meehelpen aan, uh, aan die snelheid. En dat, uh, dat, dat moet je blijven doen, want uh, ja, als ik het een, uh, misschien een maand of drie, vier uh, niet zou doen, dan, dan merk ik dat wel uh, in, in mijn reactiesnelheid ook. Ja. Ja, je komt uit Schip Luiden, hè? Ja, ja. Drie keer in de week trainen en dan nog in het weekend spelen. Dat is vier keer Schipluiden, Haarlem. Het is nog wat. Ja. Nou ja, kijk, dat, dat, dat was... Uh, ik zit natuurlijk alweer een tijdje nu. En uh, dat was wel een uh, gok voor mij. Want ik kende niemand, uh, niemand binnen de club. Uh -huh. en, uh, maar uh, ja, Pieter Mulders die sprak uh, samen met Tom uh, gewoon heel veel vertrouwen uit. En, uh, Tom is en, Tom ja, van Schijk. Ja, ja, Tom van Schijk. En uh, soms moet je daarin... Uh, ja, maar, maar gewoon je gevoel volgen. En dat gevoel was in ieder geval uh, ja, heel goed bij, uh, bij HFC. En uh, ja, dan, dan uh, prik je er eigenlijk wel, wel weer wat sneller doorheen dat je, dat je daarvoor uh, 40 minuten heen, 40 minuten terug, uh, slash drie kwartier uh, heen en weer voor in de auto moet zitten. Ja. Uh, zeker ook omdat ik, het, omdat ik het gewoon naar mijn zin heb en uh, ja, bij, een, bij een schitterende club terechtkom. Ja, dan, uh, dan, dan is dat voor mij niet een, uh, ja, geen, uh, geen no-go, laat ik het zo zeggen. Je zou oorspronkelijk hier in de studio zijn, maar je bent aan het verhuizen. Is dat weer in Schipluiden of ergens anders? Ja, nee, nee. we zijn met, uh, met, uh, met ons werk aan het, uh, aan het verhuizen. Want, uh, uh, ja, we zijn zo aan het groeien met het bedrijf. Uh, uh, we hebben een andere vestiging in Hoofddorp... Uh, sales recruiters en dat, uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk zo, uh, zo goed en uh, ja, dat wij eigenlijk hier ook een beetje uit de voegen uh, gebarsten zijn dus uh, ja, we zijn uh, aan het klussen, ik ben een beetje naar beneden gelopen want dan uh, hoor je wat minder, uh, minder nou het, het klinkt wel behoorlijk hol ja dat kan ik zeggen <lacht> waar je staat hey Tom, nou heb, jij, nou heb jij net gezegd dat je het ontzettend naar je zin hebt bij HFC maar nou had je de pech, je raakte geblesseerd. En toen kwam er een 40-jarige doelman in de goal staan. Gerard van Rossum. En die, die speelde de sterren van de hemel. En toen werd het gewoon opeens een, een gevecht tussen jullie. Ja, ja nou, ik, heb, ik, ik, ik, ik zie dat zelf uh, niet zo. Ik denk dat, ik, dat, uh, dat, dat uh, ja, de relatie die ik met Gerard heb uh, ja, wel, wel uniek is in die zin. Dat heb ik nog niet met, met, met andere keepers uh, meegemaakt. Dat, uh, dat de band gewoon in ieder geval zo goed is. Uh, dus met Gerard, uh, uh, ja, die gun ik ook alles. En hij heeft het hartstikke goed gedaan. Nou. Uh, maar ja, uiteindelijk wil je natuurlijk zelf ook, uh, zelf ook spelen. En uh, ja, zou je er zelf aan moeten, alles aan moeten doen om uh, daar weer terug onder die goal, uh, goal te raken. En uh, ja, de wedstrijden die, uh, die ik de laatste week heb afgewerkt, dat, uh, dat ging gewoon uit. Hartstikke goed. Dat kun je wel zeggen, ja. ja. Ik was je zeer dankbaar afgelopen zondag. Ja, nou ja. We hadden hem inderdaad ook kunnen verliezen. Hè. Zeker tegen die man. Wat je, wat je introductie eigenlijk al zei. Uh, ja. Ja, zou dat wel een hele grote domper zijn. Maar... Ja, je wil zo snel mogelijk in die goal en uh, uh, ja, gelukkig, uh, gelukkig is, dat, uh, is dat weer het geval. Dus, uh, ja. Nou, vertel het maar over morgen twee uur <lacht> tegen de Klootzakkerboys. Ik bedoel tegen de Kozakker Boys. <lacht> ja, niet? Ja, ik, heb ook niet, ik heb ook niet zoveel met de club, Kozakker Boys, maar het uh, ja, is een, is een, is een, is een hele, uh, ja, hele goede ploeg. Heel veel individuele kwaliteit, vooral uh, voorin. Ik heb ook met, uh, met, met Riley uh, Ignacio gespeeld. Gweron ja, Stout die, uh, die, uh, die de lijn eigenlijk uitzet. Dus ja, gewoon een hele lastige wedstrijd. Maar uh, ja, thuis uh, wij, uh, ja, zijn we toch moeilijk te kloppen. En, uh, we zitten in een, uh, in een, in een, in een redelijke fase. Uh, het voetbal kan, uh, kan zeker nog wel wat beter. Ja. Maar uh, uh, ja, we gaan er in ieder geval alles aan doen om eigenlijk uh, dezelfde uitslag neer te zetten als vorig jaar. Ja. En dat was volgens mij uit mijn hoofd 4-0, dus ja, ja. Uh, ja, dat zou, zou weer een clean sheet betekenen, maar ook drie punten en daar, daar doen we het wel voor. Die rijlo Ignacio, die spits, die heeft nog niet ja. zoveel gescoord en er staat in het uh, tweede divisiekrantje, dat is uitgekomen, dat hij uh, toch echt wil, doelpunt wil gaan maken. Wie staat er in de goal morgenmiddag? Jij of... Gerard, strikvraag. Ja, uh, ja als, als het goed is, uh, ja, horen, we dat, horen we dat morgenochtend. Uh, ik weet niet, uh, gesprek gehad met, uh, met de trainer en uh, hij zou ook nog een gesprek hebben met, met Gerard. Dus die, uh, ja, die, die keuze zal waarschijnlijk morgenochtend uh, uh, gemaakt worden. Uh, of misschien uh, dadelijk al, uh, dat zou kunnen dat hij, dat hij natuurlijk dadelijk in de telefoon springt, maar we hebben daar nog niet, uh, niet, uh, niet alle duidelijkheid over, over gehad. Maar uh, ja, ik bereid me in ieder geval voor, uh, omdat, uh, omdat ik uh, eigenlijk verwacht dat ik morgen wel ga uh, spelen. Nou, dan maakt hij er wel, geen één, nee. hè, die Rijlo, Dan hou je hem tegen. Nee, nee. Over het algemeen zijn zijn statistieken tegen mij niet zo goed. Dus nee. uh, daar, uh, daar pest ik wel eens mee, maar dat gaan we zeker doen. Super hun keeper, Hun keeper, Richard uh, Arends, die keepte in Reykjavik geloof ik, hè, in IJsland. Dat zou goed kunnen. Ik, ik, ik ken hem heel eerlijk gezegd niet zo goed. Uh, voor mij een, uh, ja, een onbekendere uh, jongen. Maar dat komt misschien ook omdat hij uit een andere regio komt. Maar, uh -huh. uh, ja, ik, ken, ik ken wat jongens omdat ik natuurlijk met, met scheveningen ook al tegen Kozakkenboys heb gespeeld. Hij uh, ja, is gewoon een hele, hele goede ploeg. En, ja. uh, volgens mij uh, doet die keeper het ook uh, hartstikke goed. Dus, hij speelde uh, vijf jaar voor Os. Toen zou hij naar Denemarken gaan. Dat werd uiteindelijk uh, IJsland. Toen is hij teruggekomen. Heeft hij twee jaar bij Sparkenburg onder de goal gestaan. Of in het doel gestaan. Uh -huh. En nu dus bij de. Bij de... Koos <laughs> <Nee, nee. laughs> ja. Maar jij bent beter, Tom. Nee, wat zei je? Jij bent beter. Ja, daar ga, nou ja, daar ga ik wel vanuit. Van hey Tom, ja. uh, succes met de verhuizing daar. En ik hoop jou uh, morgen te kunnen aankondigen dan. En wij hopen je heel snel hier in de studio ook nog een keer te ontvangen. <laughs> nou, dat gaan we, gaan we, zeker, gaan we zeker doen. En hey, YouTube, Goed zo. YouTube, komt, komt ook nog. Elkaar, Goed zo, dankjewel succes. succes. Dankjewel. Dag okay. toch. Henny, ja? jij kent mijn bandje, hè, Musher? Wat zeg je? Jij kent mijn bandje, toch, Musher? Ja, ja, ja, leuk. ken je. Nou, ik kreeg net heugelijk nieuws, want onze zanger, gitarist, songschrijver verwacht samen met zijn vriendin hun eerste kindje. Heeft hij daar tijd voor gehad? Heeft hij net bekendgemaakt. <laughs> ik kreeg net een boodschapje. En uh, dus uh, deze, dit liedje van onszelf draag ik aan hem op. En uh, er zitten in die natuurlijk uh, zang... Uh... Dat hopen we wel, ja, ja. hè? Dat hopen we wel. to hold on tight before she fell to the floor mm, Trying to get her back from the shot The need to cancel so strong that Jordanian shop. it Needs to be done Do it yourself 他。 Wat een prachtige muziek. Let me be your friend. Dat was uh, de groep van Ron. Ja, Monsieur heette hij. Monsieur. Monsieur En uh, van het album Below Sea Level. Zo is het. Ja. Hey, um, aangeschoven. Ja. We zitten hier weer, hè? De, de koning van Zandvoort, hè, zo lang genaamd. <laughs> <Ja. laughs> Justin, Justin. Yes, yes. Ja, leuk. Maar ik moet voordat ik jou aan het woord laat, Justin, ja. even met, uh, met mijn uh, met dienstmededeling nog komen. Want dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de SISO Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. En dat ken jij ook, hè? Zeker, zeker. Ja. Fantastisch is het, jongens. Heerlijk eten daar. Gezellig zo, nou, De commercie is weer afgewerkt. Jongens, ja, maar, uh, daar, maar, maar daar bestaan we van. Althans, ZFM. Uh, Want wij krijgen er geen zuiver van. Nee. Maar, uh, maar waar van blijft je lunch dan? Ja, met die twee puntjes. Oh. SV Zandvoort blaast tegenstander van het veld. Staat in de krant van Joop van S. Die we nu ook aan de telefoon hebben. En uh, Justin Luiten heeft in die wedstrijd gescoord. Zo, Justin. Ik heb, de, ik heb mijn eerste goal voor Zandvoort gemaakt. Officiële goal. In drie jaar tijd. Leuk, dus, uh, maar, ja. een ik, medaille, ik weet niet of ik er trots op moet zijn of vol moet schamen. Maar. <laughs> maar heb je nu een medaille? Krijg je nu een medaille? Nou, ik krijg thuis wel een staande ovatie. Ja. Dat, uh, ja, maar, ja, thuis. Ik, ik, ik val in, het, in de schouder van mijn broertje. Want die staat tegenwoordig in de spitbed tweede. En die, uh, die schiet er negen in in twee wedstrijden. Dus ja, daar kom ik aan met mijn ene goaltje. En dat uh, stelt er niks meer voor. Nou. <laughs> We denken ergens ja, beginnen. Maar, maar, en, en daarnaast doe je hele leuke dingen. Want er komt een of ander seksueel feest bij jullie op Zandvoort. Is dat zo? Ja. Ik zag tenminste een plaat met een hele mooie, bijna blote dame. oh dat was het Sinterklaasfeest? Ja. Oh, dat is al geweest, joh. Oh. Dat was afgelopen ja. zaterdag. Nee, dat was hartstikke gezellig. En dat, uh, dat is heel beschaafd gebleven. Dat maar er komt leuk. nu weer een feest aan, hè want jullie feesten wat af. Uh, we, hebben, we hebben een leuk gala in het uh, vooruitzicht, in inderdaad. Uh, 16 december. En uh, ja, dat belooft een uh, enorme spektakel te worden. Nou, dat mag goed. dat ook wel, want uh, ja, als je United Davo... Toch een van de betere ploegen met allemaal groeibriljantjes in dat team. Ja, dat val, dat valt op, de ZATA-afdeling valt er wel mee. Het zijn met name de, de ervaren jongens daar. Uh, ah ja, ja, 8-1. Zullen we ook Joop er even ja. bij betrekken? Ja, ja, Joop. 8-1, Joop. Sorry? Eh, 8-1. Ja, ik weet er alles van. <tus> ik ben er niet bij geweest, maar ik weet het wel. Hey, maar Justin, volgens mij heb jij. Vorig jaar of begin van dit jaar ook nog eens een keer gescoord. Dat was een voorzet die afslaaide. Ja, het was een, in een oefenwedstrijd uh, oh, tegen een oefen, ploeg uit, okay. uit, uit Friesland uit mijn hoofd. En uh, ik wilde ah. een voorzet geven. En ja, die nee. bal pakte de, de wind pakte de bal en die ging de verder Kruis in. Ja. Ik, ik wist niet meer of het nou een oefenwedstrijd was of niet. Nee, het was een oefenwedstrijd. Nou, zeg okay. ik officiële goal. Ja, oké. Okay. Nou, ja, prima. United daarvoor heeft het een half uurtje volgehouden. Toen was het gebeurd. Voorbij. Over en uit. Einde de oefening. Ja, als, als soms wordt echt gaat draaien. die eerste moet komen. dan, dan, dan gaat het helemaal goed. Maar ja, gelukkig hebben ze Nigel Berg. die kan die eerste er wel even inleggen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Hij heeft echt de grapen schopt het niet makkelijk, zat. En als hij op een goede hoek staat. Uh, uh, ja, dan is het echt. de keeper die moet dan echt heel goed zijn best doen. om die bal eruit te kunnen houden. Ja. Dit hebben we al een paar keer gezien. Ja, uh, ja je weet het. ik vind het de gouden gozer. Uh, Eindeloos. Eindeloos. Maar nou even over uh, Justin, onze gast van vandaag. <laughs> 43 doelpunten in negen wedstrijden. Ja, nou ja, ik wil even. Of je naar DAFO. We misten wel een aantal jongens. Uh, Jess had de hele week niet gegeten tot hij griep had. Uh, Ryan zit in Engeland. Butt is natuurlijk geblesseerd, zwaar geblesseerd. Jazeker. Dus, dus we hadden, hadden geen enkele buitenspeler eigenlijk op, uh, ja, ja. op de basis zelf staan. Um, ja, daarvoor moet ik wel Ted uh, een groot compliment geven voor de wijze waarop je het opgepakt. Ted Sanié, de, ja, de trainer. Um, sorry, als, in een soort van kerstboomstelling uh, zijn we het veld opgegaan. <lacht> uh, het was heel erg zoeken voor ons, maar uiteindelijk bleek het wel, uh, wel de beste keuze uh, voor, voor, voor dat moment. Jullie zijn verreweg de sterkste in de derde klasse. Dat betekent hey, maar, dat. Uh, uh, ja, even, heel even. Ja? Uh, Ted is niet alleen technisch, maar ook. Uh, um, um, uh, hoe noem je dat, uh, uh, tactisch heel goed onderlegd. Ja, nou, we, we zijn het niet altijd eens met zijn trainingen, maar uh, uiteindelijk uh, het, uh, het haalt wel zijn doel. Het werkt wel. Het werkt heel goed en, en dat is het ook. En dus hij is het een goede trainer. Het is een, een uitstekende trainer. Ja, ja. Nou is in een doer hè, binnen de vereniging, uh, heb jij die al uh, opgeknapt? Nou, we, we, <laughs> Ik ga er nog niks over zeggen. Nee, uh, ik, ik ga het niet uitspreken, maar. natuurlijk worden de grapjes wel gemaakt. Uh, hoe, hoe, wanneer moet die car bestellen? Waar moet ik hem bestellen? En, uh, weet je, we zijn er nog niet. We, we zijn eerst halverwege. En het is heel leuk dat we de eerste periode hebben we gepakt. Alleen als we nu inkakken, dan, uh, dan hebben we aan het eind van het seizoen weer niks. En het, dat hebben we wel vaker meegemaakt in de afgelopen jaren. Ja, daar willen we nu echt van waken. Nou ja, deze opstelling met uh, Kaste Vries en, uh, en Nigel achter de spits. Ja, het werkt, hè? Nou, ik, ik, ik speel persoonlijk liever met, uh, met drie aanvallers. En, uh, ik speel het allereerst met Jesse voor me op links. Uh, die tandem, die, dat, dat draait gewoon lekker. Uh, hij, ik, ik vertrouw hem en uh, hij vindt mij... Uh, ja, weet je, ik, ik vind zo'n kerstmomentje leuk... maar wij moeten gewoon 4-3 gaan spelen. Koen Michielsen springt er ook weer uit dit seizoen. Koen uh, heeft zijn vorm weer te pakken, vind ik. het uh, wat moeilijk aan het begin van het seizoen. Veel concurrentie en uh, maar ik moet zeggen... Hoe hij het oppakt nu en hoe hij zich profileert, dat, dat doet hij onwijs knap. Dat doet hij onwijs goed. Dan nou komt er morgen eigenlijk een soort klassieker, hè? Dat jullie moeten tegen Eijmuiden. Ja, vorig jaar uh, uh, daar verloren. Uh, ja, Joop, jij weet thuis nog wel, denk ik. De, de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja. Twee, drie verloren. Uit, ja, klopt. verloren totaal verwacht eigenlijk. Ja, nou ja, gewoon puur op vechtlust. En uh, we werden overrompeld. Uh, Mist toen ook met jongens. Maar thuis hebben we het denk ik. Uh, uh, dubbelend was goed gemaakt. Of, met 5-0. Ja, buiten, buiten kijf. Maar die eerste wedstrijd is misschien zelfs wel bepaald geweest voor het hele seizoen. Ik ja, denk dat je daar wel een, uh, een, een punt hebt, Joop. En zij wonnen met 3-0 van SCW vorige week. Dus ze hebben de winning moeten pakken. Oh ja, ze, maken, ze maken genoeg goals en uh, ze pakken hun punten de afgelopen weken, maar ja, goed, hetzelfde doen wij natuurlijk. Uh, ja. Jo, ben jij erbij dan morgen? Ja, uiteraard. Ja, en uh, ja. Wat, wat is jouw voorspelling dan? Um, 4-0. Kijk dan. Oh, <laughs> dus je gaat gewoon uit van een zekere overwinning, uh, Makker? Ja, ab absoluut. En Justin ja. scoort zeker weer. Ja, dat is ik in het midden laten. <laughs> Als dat gebeurt, jongen, dan uh, speel, je, speel je wel. Eh, ik ga er even wel. Dat mis natuurlijk, mis natuurlijk, butwater. Maar er zit zoveel kwaliteit op die bank om dat op te kunnen vangen. Dat ik, ik maak me helemaal geen zorgen over morgen. Nou ja, Berg, Cassie, uh, uh, ik bedoel, het is, het is ook een lust om naar nou te kijken, hè? Jesse. Ja, absoluut. En dan uh, achterin uh, een oud prof die echt niemand langs hem heen laat gaan, hè? Ach. Maar die man die stuurt die verdediging. Echt, die stuurt hem zo mooi. Je ziet die ervaring. Het die straalt er gewoon vanaf. En... Over wie hebben we het, Joop? Vertel het even. Eh, Milan Bergbell. Ja, juist. Nee, maar die, er, er zit ook helemaal van. geen sleet op, hè? Die, die blijft maar gaan, joh. Ja, ongelooflijk. Hij is, uh, ik meen, 38. 39. Nee, ja, moet je nadenken. 39. Maar die jongen die heeft natuurlijk een, een vracht ervaring. Ongelooflijk, ja. hè? Ik, ik geloof dat die 15 jaar... Uh, Betaald voetbal heeft gespeeld. Ja. En dat doe je niet zomaar. Dan ben je toch wel een, een topper, denk ik. Hij heeft de niet uh, echt super top gered, maar het is wel een goede voetballer. Maar ja. Absoluut. Maar ja, ik ben ook net 40, ik kan het ook nog steeds. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, voordoen. Tafelvoetbal bedoelt, joh. Justin noemt mij opa. <laughs> opa Henny. En <laughs> nou, we noemen Milan ook opa. Ja. Dat is misschien wel weer... Uh, ja, ja, ja. Nee, maar M Milan is zeker een hele belangrijke schakel binnen nou. het team. Uh, maar sowieso binnen de verdediging. Uh, maar we, do we doen het achterin met z'n vijven. En we hebben daar uh, de hulp van, uh, van een goed middenveld. En misschien wel een wijze goede aanval. Uh, we, aanvallen, we vallen met z'n allen aan. We verdedigen met z'n allen. En ik denk dat, denk dat dat op dit moment uh, ons groot succesfactor is. Leuk. Ik wil het toch even uh, allemaal toeschuiven naar Ted Tetsonier. Tetsonier, zoals jullie ook zeggen soms. Uh, deze man is erin geslaagd om 22 individuele voetballers tot een team te smeden. En dat vind ik knap. Nou, ik denk dat je zelfs verder moet gaan. Ik denk dat deze man uh, en, en samen met Nigel een, een grote inbreng heeft gehad in het terughalen van een kas, van een but. Uh, Max Aardewijk die erbij is gekomen. Daan Kerkman die erbij is gekomen. Christian Dulger die erbij is gekomen. En het zijn allemaal jongens die wekelijk spelen en, en die belangrijk zijn voor de ploeg. Uh, ik eens, dus ik, ik, ik, ik denk dat het verder gaat dan, dan die 22 namen die individueel zijn, want ik denk dat we, omdat we een hele goede sfeer hebben, ook zelf daar, daar genoeg mee doen. Uh, maar ik denk dat het veel verder gaat dan alleen, alleen een team smeden. Mm -hmm. De telefoon gaat. Ik denk ja, dat, dat het Martijn zo, Prinsen is van ja. voetbal in Haarlem. En het is wel handig natuurlijk, René, om die er ook even bij te halen. Maar want ja, ja die uh, weet hier het nu Maar nou, ondertussen kan ik dan nog even met Joop praten. Want Joop, we hebben het uh, in ons sportbijdrage over Zandvoort niet gehad over het badminton. Nee, nee. Dat was zeker uh, mijn fout. Helemaal vergeten. Want afgelopen week hebben zowel uh, Imke van der Aals haar broertje Wessel... Uitstekende... Uh, <tosses> resultaten geboekt. Uh, Wessel was in Praag voor het uh, EK jeugd, jeugd, onder 17. En daar is hij bij de uh, met zijn uh, dubbelpartner bij de eerste af van Europa gekomen. Dat vind ik een geweldige prestatie. Maar Imke, die deed mee aan een world ranking toernooi in het Schotland, de Schots open. En daar is ze gewoon keihard derde geworden. Ze heeft daar onder andere in de kwartfinale kwart gewonnen van het nummer 30 geplaatste koppen van de wereld. En dat uh, ging niet zomaar. Dat, dat, dat, dat hebben ze games gewonnen, maar ze klikten het wel. Derde geworden op een grote noot is een geweldige prestatie natuurlijk. Uh, uh, Bessel die gaat uh, deze week moet spelen in Estland volgens mij. Ja. En uh, Imke die gaat naar het Iers Open. En misschien hebben ze daar wel weer van die hele goede resultaten, wie zal het zeggen. Leuk, Justin, volg jij dat badminton van die twee kanjers? Nou, wat misschien ook wel leuk is, ik, uh, uh, ik werk in een soort fitnesscentrum. En uh, de moeder van die twee, die. die uh, dat zien ja. Ja, die, die sport bij ons. Dus we hebben het er wel eens over uh, tijdens sporten. Uh, ja, ik vind het wel leuk om te volgen. Ik vind het leuk om te horen. Echt volgen op de voet doe ik niet. Maar uh, ja, het zijn wel twee toppers uit, uit ons dorp. en Daar gaan wel echt trots op zijn. Ja, hartstikke leuk. Mannen, uh, uh, uh, inmiddels aan de lijn. Martijn van voetbal in Haarlem. Toch ja, Martijn? Hij, uh, is hij er? Ja, ik ben er goed middag. Nee, maar je, je, had, je had zeker je rekening niet betaald. Want je bent heel ver weg Martijn. En nu weer meer hè? Ja, Jawel hoor. Ja, staat je radio toevallig aan? Nee. nee. Misschien is dat de andere telefoonlijn of zo. Ik weet niet wat het is. Ik kijk eventjes. Of jouwe. Nee, maar de piep. Nou ja. beter? Ja, nu is het beter. Ja, kijk, ja, ja, ja je ja, al kijk al goed te horen. Zeg, jij hebt natuurlijk een ongelofelijke knallende vraag voor onze gast uh, Justin Ruijten. <lacht> heb ik al? <lacht> Want we spreken elkaar nog niet genoeg, zeg maar. Nee. Nee, nee, nee. en ik spreken elkaar niet zoveel. Nee, ongeveer 25 mailtjes per dag op uh, de WhatsApp. Ja hoor. Ja <lacht> ook. En meestal over vrouwen. <lacht> ja, we gaan op vakantie samen. <lacht> <lacht> had je, had jij, heb jij die call gezien van Justin of niet, uh, Martijn? Uh, nee, nee, nee, Ik, zelf uh, ik, was ik uh, daar niet aanwezig. Nee. Nou, wees maar blij hoor. Scoort hij een keer. Nee, <laughs> score ik een keer, is hij er niet. Ah, maar gelukkig stonden er twee anderen die het wel gezien hadden. Maar zijn ouders stonden wel klappend te wachten toen hij thuis kwam. Ja, maar dat zijn denk ik zijn grote fans. Ja, dat zijn zijn grootste fans. Zeker weten, grote steunen. Ja, toch? Er zijn er ook niet zeker. veel meer hoor. Maar. Nee, dat is zeker waar. <laughs> <laughs> Zullen we met Martijn even ja. het voetbal van het weekend door. Hé hey Martijn, twee uur morgenmiddag En we weten nog niet wie er in de goal staat Of Tom Box. Nee, weet je dat echt nog niet? Nee Ja, ik ben benieuwd Jij wel dan? Nee, ik weet het ook niet Heeft jij een vermoeden in? Ik heb dan vermoeden. Nou, minuut. ik denk dat Tom kiept Maar uh, ja, ik weet het niet Ik denk dat Gerard kiept Ja Ja maar waar baseer je dat dan op? Ja, ik weet niet. Ik, heb, ik, ik spreek wel eens met jongens uit de selectie. En uh, het, het komt op mij over dat het duidelijk is dat hij uh, dat een keuze heeft gemaakt. En uh, ja, dat er echt wat moet gebeuren voordat hij de keuze teruglijft. Maar ja, je weet het niet na een wedstrijd vorige week. Oh, wat was die goed, zeg. Die box. Ongelooflijk. Wat denk wat... jij, Martijn? Ik denk ook dat uh, Gerrit op goal staat. Um, ik denk ook dat Ted gekozen heeft voor... Uh, voor uh... Uh, voor Gerard, uh, ja goed, dat, dat Tom daar moeite mee heeft, dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, ik ben twee jaar eerst dom, en nu hoor je ineens op de bank gezet. Ja. Uh, ik weet alleen niet of Ted rekening houdt met volgend jaar, want uh, dat, dat dit Gerard zijn laatste jaar is, uh, die kans is natuurlijk groot. Ja, en is Tom daar nog gemotiveerd? Want... Nou, we, hebben Tom, we hebben Tom net in de uitzending gehad, dat heb je waarschijnlijk niet kunnen horen, maar Tom was heel erg te spreken over de samenwerking met Gerard. En hij uh, heeft het verschrikkelijk naar zijn zin. Dus hij uh, wijst niets in de richting dat hij gaat vertrekken als hij op de bank zit. Wie, wie had jij de telefoon? Sorry. Tom Box. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Dat uh, klinkt positief. Ja. Ja, op zich klinkt het positief. Maar ik denk ook niet dat een uh, keeper in, de, in de, deze fase van de competitie zou oh. gaan zeggen dat hij, dat hij nou, uh, nou, ja, er anders over hij, denkt natuurlijk. Hij he. kan eventueel met, met kerst al weg, Hé dus, uh. ja. ja. hey Martijn, vorig jaar werd het 4-0. Wat wordt het nu? Oh, heerlijk. Weer iemand die zegt dat ze winnen. Ja. Dat wordt ook niet in tijd toch in. Oei. Maar met alle gekheid op het stokje. We staan maar zeven punten voor de gevaarlijke streep. Hè? Dus je bent, als je twee wedstrijden verliest ben je zo de pineut. Hè? Het staat allemaal zo bizar bij elkaar. Ja. Maar hoe leuk is dat? Ja, het maakt het natuurlijk wel super spannend. Ja, dat is fantastisch. Omdat ja. er natuurlijk er wordt niet gevoeld wordt om periodes of wat dan ook. Ja, goed, dan moet je nog ergens je spanning vandaan halen. Ja. Nou, dan vind ik dit een goed alternatief. Ja. Ja. Ja. ja, dat is zo. Wat is er verder nog, ja, uh, nog René Martijn? Ja. Uh, nou, morgen uh, en zondag natuurlijk een, een, een, een, een leuk speelprogramma. Laten we beginnen met, uh, met vanavond Telstar. Ja. uit de een buur. Was het lastig? Uh, ja, telkens afgelopen maandag met 3-2 van de koploper gewonnen. Uh, ik was er zelf bij. Man, man, man, wat een feestje was dat weer. Dat hele fel dat hele, zo uh, ploftewerkelijk. Ja. Uh, gewoon een rechte overwinning hoor. Ik bedoel, uh, ze zaten er bovenop. Uh, ze grepen uh, uh, nek vast bij, uh, bij de strot en ze liepen helemaal los. Ja. Dus een, een, een verdiende overwinning. Maar geen ja, snoeien ja, van vanavond hè? Sorry? Geen snoei. Nee, die is geschorst. Na de 3-2 werd die van gestuurd. Ja, die zit vanavond op de tribune. En wie gaat dat doen? Korea? Nee, ik denk dat ze het met z'n tweeën gewoon doen. Leuk hè? Die twee verdienen ook gewoon die aandacht. Die Korea moet zich voorbereiden op morgen, dus ik denk niet dat die dat erbij kan hebben. Ja, die Korea morgen even lekker in blijven. Als hij verliest vanavond, dan nul punten weekend. Ja, ja, ja. Waarom vertel je dit, Justin? Want de meeste luisteraars weten niet hoe dat zit daar, hè, met die trainers. dat Anthony Correa ja. ook uh, de trainer van M.U. is? Naast de assistenttrainer van van Tel. Van, van, nou, dat van, dat uh, moet je dan uh, even gasten. vertellen, als je voor de radio bent, hè? Ja, sorry. Ja. Goed, Martijn, verder. Oh, overigens, nog één dingetje, Martijn. Ook bij Kamburen uh, geen hoofdtrainer meer, hè? Want die is ontslagen. Ja, die is eruit <laughs> Dat is ook wat, hè. Dus ja, geen ja, twee ja. trainers vanavond. Uh, van, nou ja, maar is kunnen ze die uit winnen, Martijn? Telst, hè? Ja En waarom niet? Ik bedoel, uh, ze hebben dit keer al vaker uh, verbaasd en uh, ik denk dat we, het wordt nu tijd dat we een beetje van die verbazing gaan afstappen Wanneer? en dat het nu, we moeten nu het stapje gaan maken dat we denken van ja, kom kan buur uit, is gewoon mogelijk, klaar. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. En laten, laten we nou gewoon inzetten op een hoge klassering uiteindelijk. Uh, ik noem maar het uh, ergens tussen plek 4 uh, plek en plek 6, uh, 7. Plek Dan heeft de Alstert toch wel goed gedaan. Ja, toen Mike Snoei hier in de studio was. hebben we het zelfs over gehad dat het wel eens hoger zou kunnen eindigen dan die plek 4. Nou, als dat het geval is, dan. Uh... Ja, jezus, wat dan? <laughs> dan dan, dan, dan, dan uh, maakt wel zo'n seizoen mee wat ze volgens mij in uh, 41 jaar niet eerder hebben meegemaakt. Ik denk dat er aan het einde van het jaar geen Schoonberg uh, meer is. Uh, meer... <laughs> <laughs> maar ja, die, die 6-0 Nederlaag van de week daarvoor. Dat, hoe kan dat nou, joh? Ja, en, weet je, ik zei ook al, ik verlies liever één keer met 6-0 dan vijf keer met 1-0. Ja, maar ze verloren twee keer tegen elkaar. Ja, ja, goed, ja, oké, oké. Okay, okay. Een lastig buurtje daar, hoor, dat, dat Eindhoven-Waalwijk. Ja, nou... Het nou ja. praat ook zo raar, vind ik. <laughs> nou, nou verder. Uh, Martijn, uh, wat is er nog meer, jong? Waar ga je nog meer jouw focus op richten? Uh, voor en Muiden, maar ik denk dat jullie daar al Joop over gehad hebben. Ja, ja, ja. ja. Nou, En met... En met uh, Nauwelijks, Sorry? zegt hij. Meneer ja, ja. Luiten. Kijk, wat, hebben we, wat hebben we nog meer? We hebben, um, ja, morgen valt het op zich nog wel tegen. Wat wel, qua, qua, qua zeg maar, um, spannende potjes, wat wel leuk is... ...is Edo Zondag speelt morgen, uh, dus op zaterdag thuis... tegen Fortuna Wormerveer. En dat is uh, um, uh, vooral zeg maar, om die kantine gewoon een keertje op zaterdag vol te gooien. Wat ik dan niet begrijp, is dat ze dat dan plannen op een weekend... Dat ook de zaterdag uitgebald we ja. waren gewoon de zaterdag in de zondag thuis. Maar goed, dat is het pakje van Edo. Ja, um, ja en dan uh, komende zondag hebben we onder andere um, uh, DSK tegen RCA. We hebben uh, een leuke pot HBC tegen Zwanenburg. We hebben OG Bio. We hebben Schoten United. We hebben Spaarwouden SSZ. VVA Allianz. Wijk aan Zee Bloemendaal. Ja, weet je, dat zit De Ramvol. Over Bloemendaal gesproken, die draai je opeens als een tierenlier, hè? Dat is Bloemendaal eigen. Ja. Ja, het, um, um, het is heel, heel stabiel op dit moment en um, um, ik sprak Frank uh, woensdag, de, uh -huh. de, de hoofdtrainer. Frank Drogdrop, en hij zegt van ja, het is op dit moment ook wel, en daar is hij wel heel eerlijk in, hij zegt um, in het begin van het seizoen viel kwartje iedere keer de verkeerde kant op. Of het dubbels is zeg je. Ja. Uh, en dat valt nu de goede kant op. Uh, dus afgelopen week stonden ze met 2-0 achter. Ja. Maar winnen ze nu met 3-2. Onder andere door een strafschop en een, uh, en een eigen doelpunt. Ja. Nou, weet je dat geluk, heb je dan ook een beetje nodig, hè. Mm -hmm. Ja. Maar nee, ja, weet je, Bloemenaar nou gaat gewoon in die, uh, ik denk in de top drie eindigen. hoor. En, uh, ze zijn er achterin, zijn ze goed, ze hebben goede keepers, ze hebben, hebben levensgevaarlijke buitenspelers. Ja, ik denk dat ze, de top drie, ik denk dat ze het gewoon dit jaar wel halen, hoor. Nee, dat gaan ze niet al in. Nee? No. nee, Nee, nee, zo'n STZ en een uh, ZTGL WMS en een rode 23, die doen het ook uitstekend. Uh, United laat de laatste week wel geregeld uh, punten uh, liggen. Afgelopen weken floren ze ook weer. Uh, en dat heeft er uh, met name mee te maken dat uh, Bart Churches uh, uh, geblaseerd is. Mm -hmm. uh, een zuren, Dus die zien we voorlopig ook niet terug. En dat is ja, bij dit United. Met uh, veel, veel uh, uh, eenlingen, laat ik het zo zeggen. Uh, jongens die allemaal zelf uh, een actie hebben, maar uh, niet altijd het uh, hoofd omhoog houden. Is uh, Barry toch wel een hele belangrijke factor. Ja, die is nu weg. Ja. Dus ik ben he, benieuwd. Maar he, twee clubjes uh, die zonder tegenover elkaar zijn, Schoten en United, waar het allebei niet draait. Mm -hmm. Het zal een heel potje worden. Ja, gaat jou aan het hart, hè, dat Schoten niet draait. Uh, nee, nou, ik vind het niet leuk. Nee, dat is waar. Mm -hmm. Weet je, er zijn spelers aangetrokken dit jaar. die voetballend echt wel iets toevoegen. Maar niet alleen voetballend, ook qua, qua, qua wie ze zijn. Het zijn allemaal sterke persoonlijkheden. Ja, en het, op de een of andere manier heeft de trainer nog niet helemaal op de rit. Maar ik ben ervan overtuigd dat het wel gaat komen. Ik hoop alleen dat de achterstand die ze opgelopen hebben niet wat groot is. Justin wil het nog even hebben over stormvogels. Ja, wat uh, Jameel is, ligt het ziekenhuis? De keeper ja. van Stormvogels? Uh, wat denk je dat dat voor invloed heeft op die ploeg tegen VEW? Uh, ik, Jermaine is natuurlijk wel uh, een, een groot uh, rustpunt achterin. Ja. Uh, maar ik weet ook dat uh, het, het kwaliteitsverschil tussen beide keepers, uh, wat ik begreep, niet zo heel groot is. Nou, weet je, VEW breekt dit jaar geen pot, hè? Nee. Maar ja, staat toch uh, goed in de subtop. Ja, Nee, maar zijn geen uh, potten? Het zijn wel outsiders. Het is bij VW zo dat ze natuurlijk voorin hebben ze heel veel drive met die drie gasten. Mm. Um, maar ik denk dat daarbij bij uh, Stormvols, uh, ja helemaal die, die, die, die, die backs, uh, en dan ga ik nu kijken naar die witte Zandvoort. Maar over het algemeen, uh, ik denk dat de rechtsback van uh, Stormvolks een van de betere rechtsbacks uit de regio is. Ik, eh, ik heb er wel gewoon vertrouwen in dat die wedstrijd uh, naar, naar een eigen beetje zetten. Oké, onze aandacht morgen natuurlijk, Zandvoort-Ei Ik wil toch even horen, Willem Bruist, onze technicus, hoeveel wordt het? 3-1. Uh, Joop van Nes heeft 4-0 gezegd Ron Perenboom. Ik heb geen flauw idee. Maar maakt niet uit, je moet wat zeggen. 2-1. Jos. 1-1. Jos, wil je nog terugkomen in Zandvoort? Man, man, man. Ja. Gooi hem eruit. Hey? Ja, ik gooi hem eruit. Die gozer. <laughs> Als je zijn haar ziet, je schrik je te barsten, joh. <laughs> Dat is het beste wat ik heb, joh. 7-2, zeg ik. Ik ga in ieder over geval van overwinning. Nou, nee, maar nou ook wat durven zeggen, ja? Um, 6-0. En daar zit dan een verdwaalde van Justin bij. Dus eigenlijk 5-0. <laughs> Sorry? Alweer? Alweer. Ja, ja, ja. Nee, ik, dit, dit keer schiet ik ook goed binnen als ik een Ja, maar, maar er is geen wind, dus het kan nou, hè. <laughs> Jongens, we gaan de luisteraar even rust geven. En een lekker plaatje draaien. Martijn, tijd, maar lep, ten, mogen wij jou ja. hartelijk danken. Oh jee, ja, ja. mag ik ook nog een voorspelling doen? Oh, oh, ja, oh ja, natuurlijk, ja. Ik uh, denk uh, dat de wedstrijd eindigt met 19 man. Laat ik het daarbij houden. En Justin eruit en meer nog meer dan? <laughs> <laughs> ik laat staan. Ja. Nee, ik, ik, denk, ik denk dat het uh, ook in Zandvoort morgen een, een, een, een stevig potje gaat worden. Ja. Um, helemaal omdat ze natuurlijk uh, bij uh, Zandvoort voorin allemaal van die uh, dribbelkoningen hebben. Maar waarom 19 man? Ja, ja wacht. En bij Amuide uh, heb je uh, achterin een paar slagers. <lacht> ik verwacht, uh, verwacht vuurwerk. Het is jammer dat ik er niet zo bij ben, maar ik verwacht vuurwerk. Waar ik. ga jij naartoe dan? Uh, ik zit uh, morgen, uh, weet ik niet precies... Um, en zondag denk ik bij ons gezellig tegen Dio nou, dat is wel een leuke wedstrijd ik zie je morgen want je weet het nog niet <laughs> maar je hebt nog steeds geen uitslag gegeven nee dan zeg ik um, een 3-2 uh, met 19, man? Zo. Uh, je, je vertrouwt ons niet je gelooft niet in ons hè, Martijn? nee ik zeg 3-2 uit ja maar uh, twee goals tegen man dat kan toch niet ja, van mij ook maar ja, wel 7 ervoor uh, we spreken elkaar morgen wel. Is goed hey, Martijn. Dankjewel Martijn. Dankjewel, hè? dankjewel Martijn. Keer, jongen. Hoi. Hoi. dit jongens. Mm -hmm. Lekker hè. Wij gaan wat sport kort doen hè niet? Ja, want vandaag is er natuurlijk van alles en nog wat te doen. Vanmiddag om vier uur de loting in Moskou voor het wereldkampioenschap. Maar vanavond uh, en dat is om half negen en om uh, ongeveer half tien. De World Cup in Calgary. De 3000 meter bij de vrouwen en de 5000 meter bij de mannen. Ja, heel goed. Nou weet je dat Tiger Woods hè? die heeft eerst een rantree gemaakt. Um, voor het eerst heeft hij weer eens een toernooi gespeeld. En dat doet hij dan op de Bahama's. En dat is zijn eigen toernooi, hè, een goede doelen toernooi. Dat heet de Hero World Challenge. En um, hij is 41, hij is, uh, ik geloof, tien keer of zo ge geopereerd aan zijn rug. En inmiddels uh, heeft hij weer gespeeld daar. Voor het eerst en na had rondje 69 300 par nodig. En weet je wat er nou zo leuk is? Huh? Die baan is heet Albany. Daar is hij samen met Ernie Els, een van de andere grote topspelers, eigenaar van. Uh -huh. Dus hij speelt op zijn eigen baan. Uh -huh. En dat is in het Miljonairs Resort Albany. Waar acht toerspelers uh, ook uh, huizen hebben en wonen. En ik heb daar gespeeld ooit. Ja, Hoe leuk is dat? Leuk, hartstikke ja. goed. Nou, vanavond ik ga kijken naar Peck tegen Utrecht. En ik hoop dat Utrecht wint. Maar aan de andere kant is er ook nog een belangrijke wedstrijd. NEC speelt namelijk tegen FC Dordrecht. En je begrijpt na het gebeuren van de afgelopen week... dat uh, iedereen hier in uh, de omgeving hoopt dat Nek ook van Dordrecht verliest. Dan is er ook nog Napoli-Juventus. Ja. Ja, je hebt er toen straks in je uh, gesprekken al even aangehaald. Chantal Blaak, hè, die uh, natuurlijk uh, wereldkampioen is. In het Noorse Bergen heeft ze dat gehaald. Mm -hmm. En uh, ze beseft eigenlijk pas veel later wat het betekende. En ze zegt erover, nu voelt die trui vooral als een extra motivatie om komend seizoen ook als een waardig wereldkampioen te, koetsen, te koersen. Nou, dat kan ze hoor. En dat is ambitieus, hè? Dat blijkt wel weer, hè? Ja, geweldige meid, trouwens. Ja. Het aantal Russische dopingzondaars in Sochi is opgelopen tot 25. Die langlovers, waar jij het over had, ja. die zijn erbij gekomen. Ja. 25, jongens, het is toch werk de schandalig voor woorden. Niet te geloven, hè? Al de wereld en de rode duivels, hè? Hij is uh, herstellende van een uh, blessure. Maar hij zegt uh, dat de Belgen, de Rode Duivels... met torenhoge ambities naar Rusland zullen afreizen. Elke topsporter moet voor het hoogste gaan. Dus wij gaan naar het WK om te winnen. En dat moet je durven zeggen, al betekent het natuurlijk niet... dat we dat ook zomaar zullen doen. Hoewel er volgens Nathan Redmond geen onvertogen woord tussen zat... moet Joseph Job uh, Guardiola zich bij de FE verantwoorden voor zijn onderontje met de Southampton rechtsbuiten. De manager van Manchester City mag zijn versie van het verhaal geven... en heeft tot aanstaande maandag 4 december om dat te doen. En Everton heeft een nieuwe trainer, hè? Allardyce. En die, weet je dat die man dus... Uh, was ooit Engels voetbalsbondcoach... en uh, die werd na 63 dagen ontslagen... wegens vermeende corruptie. Negen weken, hè? Ja, en Everton heeft hem binnengehaald. Hij gaat 7 miljoen euro per jaar verdienen... Ajax-trainer Marcel Keizer moet morgen opnieuw puzzelen in zijn defensie. De Amsterdammers missen drie linksbenige verdedigers... want naast Deli Sinkgraven en Michel Dijks ontbreekt ook nog eens een keer... Nick Viergever in de wedstrijdselectie tegen FC Twente. Daartegenover staat het wel de terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar... die er vorige week niet bij was tegen Roda J.C. Amin Younes is ook in Enschede weer absent. Gelukkig, ja. gelukkig zeg ik dat. Ja. Hey, uh, de... Nederlandse curlingploeg hè, die heeft het uh, bij een onlangs uh, gehouden Europees kampioenschap uh, prima gedaan. En nu zeggen ze dat de Spelen eigenlijk best haalbaar voor ze zijn. En uh, het team van bondscoach Shari Leibrand gaat zondag naar Tsjechië... met als doel zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor de Olympische Spelen. Leuk. Ja. Na Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Jo Wilfried Tsonga, Nick Kijiros en Robin Hazen... Zegt ook Stan Wawrenka zijn deelname toe aan het ABN AMRO-tennis-toernooi. En dat is natuurlijk prachtig. De handpalsters van Oranje staan op scherp. Want uh, na de eerste training in Leipzig... wilde aanvoerster Danik Snelder niks weten... van een gemakkelijke start in groep D... met morgen eerst Zuid-Korea en dan China en Cameroen. Dus uh, wat ze zegt van op de Olympische Spelen... speelden we met 32-32 gelijk tegen Korea. Dus het is niet zomaar een gelopen koers, vindt ze. Richard Verschoor Houdt een topcontract over aan zijn debuutseizoen in de Formule Renault 2.0. Waar hij negende werd namens de MP Motorsport. De pas 16-jarige Nederlander gaat in 2018 racen voor het kampioensteam Jozef Kaufman Racing. Felix Magat. Nou, het is weer eentje die uh, uit China vertrekt. Want uh, dat is altijd een probleem daar. Hè? In China uh, spelen, voetballen, uh, trainen enzovoort. Want ze betalen dan weer niet en, en dat soort gedoe. Nou, dat blijkt bij hem ook weer. Want de Duitse voetbaltrainer en de club Shandong Luning gaan uit elkaar. Um, en ook uh, de, een dag daarvoor maakte de Portugese coach André Villas-Boas... Uh, zijn vertrek kenbaar bij Shanghai uh, SIPG. Het werkt daar gewoon niet. Mm -hmm. We gaan even terug naar de World Cup in Calgary vanavond. Want Sven Kramer is heel erg druk bezig met de weersomstandigheden te bekijken. En dat gaat er natuurlijk om dat Sven zin heeft om uh, zijn wereldrecord op de 5000 meter 6.03.32 te verbeteren. Hey, Fabian Hamburgen, zeg je dat wat? Ja. Dat is een Nekker. turner, hè? Mm -hmm. De grote tegenstrever van... Die brak hij niet zijn arm? Oké. Okay. Nou, dat, dat zou zomaar kunnen. <laughs> maar het is natuurlijk altijd de grote tegenstrever geweest van Epke Zonderland. Hè? Mm -hmm. um, maar hij stopt ermee. Na de finale van het Duitse Turnliga in uh, Ludwigsburg, stopt de 30-jarige Olympische kampioene mee, zegt hij. Hij heeft een geweldige tijd gehad met de Olympische titel in Rio. De Janeiro als hoogtepunt. Hij heb, heeft al we sportieve doelen bereikt. En hij nee, vindt het mooi geweest nu. Ik heb ja. de genomineerde voor de Hockey Star Awards... van de Internationale Hockey Federatie, de FIH. Speler van het jaar bij de mannen... Billy Bakker, Mats Kramboes, Gonzalo Pea... Mirko Pruiser en Arthur Van Doren. De Belgen. Kevin Leerdam. Weet je nog wat die speelt? Nee. nee. nee. nee. Ja, 27 pas de verdediger. Maar hij speelt bij de Seattle Sounders... In Amerika dus. Ja. En hij heeft de finale bereikt van de Amerikaanse playoffs. Hoe leuk is dat? Dat is hartstikke leuk. Trouwens, bij die FIH uh, doen de vrouwen natuurlijk ook mee. En daar is wel Welten kandidaat. Bij de Keepers zit niemand vanuit Nederland... Alleen bij de dames, want daar is het Anne Nog één dingetje, want we moeten afronden. Het is nog een klein minuutje. Um, en dat is ook leuk nieuws: de Honkbalweek Haarlem, he, die wordt toch weer op poten gezet. En ja. wie komen er? Taiwan en Italië. Hoe leuk is dat? Zeg jongens, we zitten er ja. doorheen. We ja, gaan je? afsluiten. Had jij nog een bericht, Jos? Nou, ik heb hier nog iets leuks dat op het uh, sportterrein van uh, ZRC, de Stand voor de Sportcombinatie. Allerlei buitenschoolse activiteiten worden uh, geregeld. Met name alleen gericht op sport en spel. Uh, kinderen worden van school gehaald. Er zijn samenwerkingen uh, met diverse scholen. Oké, okay, we, uh, we zijn ja, jongens, dus okay, sorry, maar het is al er. We zijn er. Bedankt voor je techniek. Bedankt jongens. Jos, en, bedankt. Uh, Graag tot volgende week. Rond, bedankt. Henny. Dag Jos. en een fijn weekend Dag. allemaal. Okay, en u ook thuis. Uh, Dag.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 dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst heeft met de Oranjes geen geheime afspraken gemaakt over hun vermogensbelasting. Tot die conclusie komt de commissie van Balen die archiefonderzoek deed. Aanleiding voor het onderzoek was een bericht van RTL Nieuws dat er begin jaren 70 geheime afspraken zouden zijn gemaakt over een financiële compensatie voor koningin Juliana. Die afspraken zouden nog steeds gelden. Maar volgens de commissie klopt dat niet. De staat zou kosten overnemen die de koninklijke familie steeds zelf betaalde. De afspraak was niet geheim. Er zijn stukken van en de Tweede Kamer heeft erover gedebatteerd, concludeert de commissie. Het tribunaal gaat de dood van oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak onderzoeken. De poolsnisch kroatische oud-generaal nam woensdag tijdens zijn hoge beroep gif in. Het Openbaar Ministerie was al een onderzoek begonnen waarbij wordt gekeken of Praljak hulp heeft gekregen en of de geneesmiddelenwet is overtreden. Het Joegoslavietribunaal gaat in aanvulling erop bekijken wat voor fouten er binnen het tribunaal zijn gemaakt. Ook wordt onderzocht of medewerkers zich aan de standaardprocedures hebben gehouden. De Verenigde Naties willen dat de blokkade van Jemen volledig wordt opgeheven. Volgens de VN staan 7 tot 8 miljoen mensen op de rand van de hongerdood. De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië stelde de blokkade drie weken geleden in. Afgelopen weekend werden tijdelijk hulpgoederen toegelaten. De Verenigde Naties vragen Saudi-Arabië en andere landen nu met klem om de blokkade helemaal op te heffen. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie staat achter een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook burgemeester Krikke van Den Haag pleit voor zo'n verbod. Zij roept de Tweede Kamer op dat zo snel mogelijk te regelen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat knalvuurwerk en vuurpijlen moeten worden verboden vanwege de vele gewonden en de schade met oud en nieuw. Minister Grapperhaus zegt dat mensen dit jaar nog gewoon vuurwerk kunnen afsteken. Het weer het is bewolkt met soms een opklaring. Aan zee mogelijk een bui. Het wordt 1 à 2 graden. Morgen in de loop van de dag regen.